Middernacht, donderdag 8 maart, door Almegens met het NOS-journaal. Minister Schippers gaat ziekenhuizen niet verplichten... om dag en nacht specialistische verloskundige zorg paraat te hebben. Daar zijn volgens de minister te weinig gynaecologen voor. In 2008 kwam aan het licht dat vrijwel nergens in Europa... zoveel baby's rond de bevalling sterven als in Nederland. De stuurgroep Babysterfte kwam daarop met adviezen. Zo zou een bevallende vrouw uiterlijk een kwartier na aankomst... in het ziekenhuis moeten worden geholpen. Ziekenhuizen moeten daarom altijd een gespecialiseerde gynaecoloog beschikbaar hebben. De Tweede Kamer wil dat de minister die adviezen overneemt... maar volgens Schippers is dat niet haalbaar. ABN AMRO neemt een afdeling voor zakelijke activiteiten over... van de Royal Bank of Scotland. Bij die afdeling voor fusies en overnames, aandelen, handel en emissies... werken ongeveer 70 mensen. Veel van hen hebben vroeger al voor ABN AMRO gewerkt. Toen ABN AMRO vijf jaar geleden werd overgenomen door RBS, Santander en Fortis... ging de hele zakenbank naar RBS... Amir AMRO betaalt niets voor de overname. De Britse bank wilde al stoppen met de afdeling... en bespaart nu de kosten van onder meer een sociaal plan. Noorse tankopslagbedrijf Oldfjel in de Rotterdamse haven... heeft opnieuw de regels overtreden. Het bedrijf stond al onder verscherpt toezicht... na onder meer het verzwijgen vorig jaar... van het lekken van meer dan 200 ton zeer brandbaar butaangas. De nieuwe overtredingen zijn ontdekt bij een onaangekondigde inspectie... door onder meer de Milieudienst Rijnmond. Barcelona-spits Lionel Messi heeft in de Champions League een doelpuntenrecord gevestigd. Hij scoorde vijf keer in een duel tegen Bayer Leverkusen dat met 7-1 werd gewonnen. De Duitsers redden de eer in de laatste minuut. Barcelona bereikte met de zege de kwartfinale. Ook Apoel Nicosia bereikte die kwartfinale. De club deed dat ten koste van Olympique Lyon. Voor de beslissing waren strafschoppen nodig, want beide wedstrijden waren in 1-0 geëindigd. Het weer vannacht op de plaatsen droog. In de kustprovincies kans op een enkele bui minimumtemperatuur 2 graden. Overdag eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken. En dan neemt de kans op een bui toe. Dan wordt het een graad of 8. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding. De A4 delft richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp. staat een file van 2 kilometer. En het komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En Casa Luna, Helco Span. Goedenacht. Na een eenvoudige, doch voedzame maaltijd, ben ik in de oude schicht gestapt om vannacht de deuren van ons Huis van de Maan te openen... voor een heer van stand, als u begrijpt wat ik bedoel. Hans Matla, hij is de grootste verzamelaar van Nederlandse strips. Hij bezit alle stripboeken en alle striptijdschriften... die zijn verschenen in het Nederlands taalgebied sinds, 19, nee, sinds 1858 zelfs. Niet sinds 1958, sinds 1858. Ja, en uh, daarom kijkt hij ongetwijfeld ook rijkhalsend uit... naar de Nederlandse stripdagen komend weekend in Gorkem. Meneer Matla, goedenacht, van harte welkom. Goeie. 1858 was het toen inderdaad al een strip? Ja, dus, uh, het eerste boek in het Nederlands verscheen. Dat was uh, de avonturen van meneer Prikkebeen. En wat voor en, soort stripboekje is dat? Het zijn uh, plaatjes met tekst eronder. En uh, dat is, uh, die zijn gemaakt door een, een Zwitser, Rodolf Tupfer, in, al in 1845. En uh, dat is pas in 1858 in het Nederlands verscheen. En dat was echt bedoeld als een stripverhaal. Dus een, een verhaal waarbij de grafische voorstellingen uh, het verhaal dragen. Hoe werd erop gereageerd in Nederland? Ik was er niet bij toen nog, maar <laughs> ja, goed natuurlijk. Want ik geloof dat er inmiddels 50 of 60 herdrukken zijn verschenen. En uh, ja, die heb ik dan ook allemaal. Omdat ja, dan kan je het beeld volgen van, van hoe zo'n uitgave de geschiedenis doorgaat. Ja, en waar ligt uh, die eerste Nederlandstalige strip? Bij mij, in de, in de collectie, ja. In de collectie, maar streng beveiligd? Ach, ja, uh, met een plastic uh, mapje erom, een zuurvrij plastic mapje zonder weekmakers. Want ja, dat moet natuurlijk niet verder verouderen. Het is al oud genoeg, zo'n boekje. Ja, ja, ja, ja. een, een uh, dierbaar bezit uh, lijkt me. Nu ja. komend weekend die Nederlandse stripdagen in Gorkum. Gaat u daar uw slag weer slaan? Zijn er stukken waarnaar u op uh, zoek gaat? Ja, ik hoop dat ik weer eens een, een oud boekje vind dat ik nog niet ken, ja. Dat gebeurt niet veel meer natuurlijk. En, uh, wel, voornamelijk zijn het de nieuwe uitgaven... waar dan voor, voor zo'n stripbeurs uh, een aparte editie uitkomt... in een kleine oplaag. Daar nou, pak ik er natuurlijk een van mee. Mm -hmm, maar Omdat dat is voor een verzamelaar minder leuk. Maar ja, ja toch? maar het komt me maar heel weinig voor. Dat ik Een uh, een paar weken geleden vond ik op de veiling van Catawiki uh, Wat een boekje. is dat? Katawiki? Katawiki? Dat is een, een soort catalogus uh, op internet... En die hebben elke twee keer per week een veiling. En dat mm -hmm. kan je, dat is uh, maandag en woensdag aan. En nou ja, dat kijk ik wel altijd na om te zien wat, wat zijn de prijzen tegenwoordig en hoe gaat het. En tot mijn verbazing zag ik daar in een stripboek in 1922 dat ik dus niet kende. Ik dacht dat ik gek werd. En hoeveel <laughs> betaalde uh, u voor dat stripboek? Nou ja, ik denk ik ga ja, tot 500 euro of zo. Want, uh, dat, dat was, ik heb het, het verhaal wel van Jopie Slimme en Dikke Bigmans. Het is een Engelse strip in de Telegraaf verschenen in 1922, 1921. En, en daar is een uitgave in steendruk van verschenen. Nou, dat is een drukprocedé dat al heel zelden nog maar gebruikt wordt. En, uh, maar ik zag daar een uitgave en die was in diepdruk gedrukt... En in een ander formaat. Ik denk, dat kan helemaal niet. Nog nooit van gehoord. Ik ken niemand die het heeft. Het bestaat gewoon niet. En ineens is het in beeld... En uh, ja, waar ik betaal 165 euro? Dus oh, dat, me dat is nog, nog erg mee. Uh, ja, een ja. heel klein prijsje voor zo'n uniek stuk. Want ja. daar gaat het u uh, ja. om, he? want, ja. want u heeft in principe alles waarvan u weet dat het bestaat, dat ja. heeft u in uw ja. bezit. Ja. Ja. En als er wat nieuws bij komt, is dat dus of echt nieuw materiaal, ja. of materiaal waarvan u het bestaat niet kende. Ja, ja. en dat, ja, dat gebeurt natuurlijk maar heel weinig. En Het boekje kwam notabene uit Portugal, dus blijkbaar van een Nederlander die in Portugal uh, nu woont en heel zot ja, ja. De wereld is klein. Iedere strip die verschenen is sinds 1858, ik zeg het ja. nu goed, sinds 1858 is nu bezit, voor zover u weet dat die strip bestaat. Binnen al die uh, strips zijn de bommelstrips van Martin Toner u ja. wel heel bijzonder, die je Ja, dat is, die behoort toch wel tot de top. En waarom Absoluut. is dat? Ja, dat is, het is een literaire strip. Eigenlijk de enige echt literaire strip in Nederland. Uh, Martin Toonder is een heel bijzonder mens... omdat hij niet, een geweldig, niet alleen een geweldig tekenaar was... maar ook omdat hij een fenomenaal schrijver was. En hij heeft die twee dingen gecombineerd. En dat is eigenlijk wel uitzonderlijk. Er zijn in het buitenland een paar tekenaars... zoals Walt Kelly bijvoorbeeld met zijn pogo-strip. Maar dat is maar heel weinig uh, dat dat voorkomt. En in Nederland hebben we deze grote man gehad... die dus uh, 45 jaar lang bommel en panda en, en kappie... en koning Hollewijn heeft gemaakt... En ook met zijn medewerkers heeft uh, gemaakt. Ja, want hij had natuurlijk een ja. hele studio. Hij, uh, hij tekende ja. niet alleen, hij schreef niet alleen. Hij was eigenlijk de, de, de Nederlandse Walt Disney. Hij had dus niet alleen zelf dat talent, maar hij had ook nog de mogelijkheid voor allerlei mensen die dat talent ook hadden of niet hadden. En die konden daar dan hun, uh, hun opleiding volgen. Ja, van zijn strips is Bommel natuurlijk de meest bekende ja. geworden. De meest geliefde ook. Uh, bent u ook een beetje een Bommel? Want heel veel mensen die Bommel leuk vinden... <laughs> die voelen zich ook wel verwant met uh, die, die lieve, uh, wat naïeve heer was dat. Ja, ik, ik, heb, ik heb heel veel uh, compassie voor de man ook. Ja. Hoor. Hij is eigenlijk een onbenul, maar hij is, hij is eigenlijk heel goed van hart. Hij heeft wel geweldig eergevoel. Hij vindt zichzelf fantastisch. En of dat nou dommigheid is, of dat, hij, ja, of dat het een minderwaardigheidscomplex is... ik weet het niet, ik weet het niet. Het is, soms is hij ineens een held, helemaal Bommel en zijn heldendaden. En dan, dan doet hij dingen, Nou ja, dat, dat, dat verwacht je bijna niet. Het is, het is een hele curieuze figuur. Het is een man van emotie. Hij doet dingen eigenlijk niet om, om er beter van te worden... maar hij doet het uit overtuiging. En in tegenstelling tot Tom Poes, die doet, dat, die doet de dingen omdat hij het rationeel beredeneert. Ja, dat, dat is een schander tegengaan. ventje, hè, Tom Poes. En een slim baas. Ja, precies. <laughs> maar uh, uh, Bobbel is dat natuurlijk niet. Dat is inderdaad een man die, die ja. vaart op zijn uh, emotionele ja. kompas. Um, lijkt hij daarin op u? Nou ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Dat zou een te grote eer zijn. Maar ik heb wel, wel van Martin Toner geleerd uh, dat ik op mijn gevoel moet afgaan. En niet op wat de buitenwereld zegt. Niet wat, wat de, de, de, het uiterlijk aangeeft. Uh, of hè, dat andere mensen zeggen je moet dit of je moet dat. Nee, nee je moet op je gevoel afgaan, je intuïtie. En, en wat en, heeft u dat gebracht? Het feit dat u dat advies van Martin Toner heeft opgevolgd? <laughs> Ja, omdat ik stom en gewijs ben, denk ik. Ik doe gewoon wat ik vind dat moet gebeuren. En, en ja, tot nu toe gaat het goed. Uh, ik heb van hem dan bijvoorbeeld al die bommelverhalen mogen uitgeven... Daar hebben we dan dertien jaar aan gewerkt. Nou, fantastisch. Dat was dertien jaar feest. Ja, en dat zijn niet zomaar uitgaven. U heeft uh, een band uh, meegenomen. U ja. gaat straks voorlezen uit, uit een van die verhalen. Uh, een, een verhaal dat trouwens nog steeds heel actueel uh, blijkt te zijn. Want de bezige is natuurlijk de uitgever ja. van en Thoen. Maar u ja. geeft dan luxe edities uh, uit. Echt mooi gebonden ook. Op glanspapier. Ja. Verdienen de strips van Ton zo'n behandeling? Ja, zoals heer Olly zou zeggen, ze kunnen hier keurig staan naast de karrelmijs <laughs> in mijn boekenkast. <laughs> Geweldig. Ja. Ja, ja, ach ja, ik vind dat zulke uitgaven, zo'n integrale uitgave, waarin dus volledig over is met, met alle, uh, alle varianten. Dat moet over twee, driehonderd jaar nog te vinden zijn. En dat, daarom vandaar houtvrij papier en zo en, en mooi gebonden boeken. In een redelijke oplaag. Dus dan kan men over honderd jaar. kunnen studenten zich verbazen over, over het werk. wat in de tweede helft van de 20e eeuw is gemaakt. door zo'n man. Ja. En dan zie je ook. Uh, ja, hoe het taalgebruik van, van die tijd. Je ziet ook de plaatjes, die, die geven toch een, een klein rommeldam weer. wat in feite een soort Nederland is: het ja. dorpje Nederland. Met al zijn uh, emotionele verschijnselen. En een politie die er dan met een fijnkammertje op de zaak gaat doorzoeken. Of met, uh, met, met, met, de, met de lat erop gelos gaat slaan. En dat zijn prachtige metaforen. Dat zijn prachtige zoals Stoner dat zelf noemde, van, van de Nederlanders. Ja, ja want eigenlijk kun je, kun je op ieder figuurtje uit die bommelstrip... wel een, een soort mensen plakken. Inderdaad, de, de samenleving in het kleine ja. stad Rommeldam. Ja. Nou is Stoner natuurlijk overleden in 2005. Het is nu 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Dat 2007, eruit... ja. 2007 is hij overleden. Toch? even kijken... Um... Nee, 2005, ja. ja toch? toch? Ja. Ja, ja. ja. Zeven jaar geleden. Ja, inderdaad. zeven jaar geleden. Zeven jaar ja, ja. Jaar geleden. En uh, het is nu honderd jaar geleden dat hij werd geboren. Ja. Daarom is het nu Toonderjaar. Ja. Uh, het, het werk van Toonder wordt op allerlei manieren geëerd. Met een theatervoorstelling. Met een uh, heer van standverkiezing. Um, en aanstaand weekend wordt ook een, een nieuwe strip-envelop gepresenteerd. Met daarop een nieuwe strook van een Toonderstrip. Ja. Uh, nou, zit ik niet zo erg in die stripwereld. Wat is dat, een strip-envelop? Dat is een envelop speciaal uitgebracht door. Ik meen Katawiki ook. En als je daar dan voldoende koopt op zo'n op zo'n veil op, zo op op zo'n uh, ja, ja. via die via dat uh, dat uh, die website, ja. dan krijg je zo'n zo'n envelop waar een speciale strip voor gemaakt is. Dus die moet ik ook hebben. Ja. Want dat is een publicatie van een nog niet aanwezige strip. Maar dat is dus een een, een bommelstrip getekend ja. door iemand anders, door Gerben ja. Valkema in dit geval. Kan dat wel? Kan iemand wel uh, Toner gaan tekenen? Dat vind ik een ja, beetje is, als heilig uh, Nee, Maar dat is wel vaker gebeurd hoor. Toner die tekende niet echt alles zelf. Die had hele goede assistenten die achtergronden invulden. Of die de potloodtekening opzette. Hè, zoals Piet Wijn of, of Fred Julesing of Dick Mathena. En En dan ging hij dat... Want van, van een blanco stuk papier is het natuurlijk heel moeilijk... om daar elke dag weer die, die, die, die bommel uh, op te zetten. Ja. En als iemand dat voorbereid heeft... Om, naar aanleiding van het scenario dat al klaar ligt dan kan hij daarop gaan, gaan werken en dat uitgummen, verbeteren. en Dan kan het geïnkt worden, dat deed hij of zelf. Of daar had hij ook weer mensen voor die het vak moesten leren. Maar goed, dan keek hij mee met zijn collega's. Ja. En hij had waarschijnlijk het laatste woord. Ja. Nu is er niemand meer om met uh, Gerben ja. Valken maar mee te kijken. Althans, de, de meester zelf kan dat niet meer. Uh, mag dat, vindt u? Mag iemand zich aan een nieuwe bommel wagen? Uh, voor mij, ik vind alles goed. Maar het is natuurlijk niet een bommel van toonder. Uh, het is iets anders. Het is ook maar een heel kort stripje op die envelop. Uh, ik denk niet dat er nog echt vervolgverhalen in de krant zullen kunnen komen. Dat gaat niet. De nee. toonder is zo eigen aan, aan zijn persoon geweest. Nee, ik denk niet dat dat gaat. Er worden wel uh, ballonstrips gemaakt. Dick Matena heeft voor het week Donald Duck een drietal verhalen gemaakt. Prachtig, prachtig en helemaal toondriaans. Maar ja, dat zijn dan ingekleurde uh, tekstballon verhalen En dat is toch anders dan die, die literaire strip uit de kranten. Nou, dat is echt verleden ja. tijd. Ja. Uh, dit is een soort eenmalige hommage, denkt u ja. aan de aantooner. Ja. Ja. Mooie prenten trouwens, ik no. moet het eerlijk zeggen. Op onze Facebookpagina, de Facebookpagina van Casaluna... kunt u uh, zo'n prent zien van Gerben uh, Valkema. En uh, als u dan toch op die Facebookpagina bent... kijk dan meteen ook even naar het filmpje dat Els Peek maakte... met mijn gast van uh, vannacht, stripverzamelaar Hans Matla. Els uh, zocht, uh, zocht u op uh, thuis. En dan ziet u ook uh, da, uh, hoe met... Ja, met, met liefde en aandacht, Hans Matla, zijn stukken uh, ja, meja, koestert, zou ik haast zeggen. En daarom vind ik het ook heel bijzonder dat u heel veel stukken heeft meegenomen... zonder de plastic beschermhoesjes. Ze liggen hier open en bloot. En er staat ook nog een glaasje rode wijn. Ik vind dat wel een beetje gevaarlijk staan daar, moet ik zeggen. Ik doe heel voorzichtig. Wat, wat heeft u nu in uw handen? Ik heb hier het allereerste Tom Poes boekje. Tompoes ontdekt het geheim der blauwe aarde. En dat is de eerste druk. Die was in twee weken uitverkocht, las ik in de Telegraaf. Toen stond er al een advertentietje in de krant van uh, uitverkocht, maar binnenkort weer verkrijgbaar. En uh, ik heb dat boekje meegenomen toen ik op bezoek was bij Martin Toonder in Ierland. En uh, gevraagd of hij zijn handtekening erin wilde zetten. Dat vond ik toch wel mooi. Ja, en, uh, de ja. allereerste ja. Tom Poestrip, de ja. Olivier Bommel, bestond nog niet, hè? Nee, die was er nog niet. Het nee. dus komt pas in het derde verhaal, de tovertuin. Het bijzondere boekje even vasthouden. Tom Poes is hier nog een beetje een bozig katje, ja, vind ik. Ja, in de, in de ja, ja. latere strips is het een wat wel echt zo'n schrander uit zijn ogen kijken beestje. Kijk, een beestje is een beetje een bozig katje. Hij lijkt hier een beetje nog op, de, op het miselientje van de, van de vrouw van Martentone, Vini Dick. Die, die maakte ook kinder, geïllustreerde kinderboeken. Oh ja. En daar lijkt hij erg op. Ze die, die werkt ook heel veel samen natuurlijk, die twee. Het ruikt ook zo lekker dat boekje. <laughs> uit 1941, de allereerste... 70 uh, uh, jaar oud. Uh, ja, ja meer old. dan 70 jaar oud. Even de, de, de kernstukken, mag ik wel zeggen, denk ik van uw, van uw verzameling. 70.000 ja. stripboeken, 100.000 striptijdschriften uit het Nederlands ja. taalgebied. Oudste stuk het 1858. Waarom bent u ooit strips gaan verzamelen? Van waar uw passie voor die strip? Ja, zoals vroeger alle jongens strips lazen... en misschien nu nog, dat weet ik niet... Maar um, dat deed ik ook. En dan uh, kregen we in 1956 een abonnement op de Donald Duck. En ik had vier broers. En hoe en, oud uh, was u toen ongeveer? Ik was zes. In zes, ja, ja, elke ja. Bit van vijftig. Okay. Ja, ja, ja. eind 1949 okay. net nog. En um, ja, dan vroeg ik aan mijn moeder of ik die Donald Ducks mocht houden... als we ze allemaal gelezen hadden. En ik natuurlijk heel uh, uh, argwanend kijk... of mijn broertjes wel voorzichtig genoeg waren met die Duck. En niet expres gingen dubbelvouwen. En dan deed ik dat in mijn kastje. En dan had ik weer een Donald Duck erbij. En, nou ja, later kocht ik uh, op de markt tweedehands uh, Suskenwiskus of Kuifje of uh, Bug Danny. En je kwam allerlei strips tegen. En, en, maar het gekke was, ik ben dat blijven bewaren. Normaal, als je dan uh, 14 bent of weet ik veel, ja, krijg je andere interesses. Maar ik bleef dat leuk vinden. Dat was voor mij toch het, uh, zoals Martin Toner het noemt, het binnentreden in een andere wereld. De mm -hmm. andere wereld van, van, uh, van het beeldverhaal. En daar kon je net als. Uh, ja, net als dat je naar een film kijkt, dan treed je in die andere wereld binnen. En dat, dat had ik dus ook sterk. En dat beviel me prima. En wanneer maar... wist u, ik ben een verzamelaar? Ja, als je nou... toen ik op een gegeven moment, geloof ik, 2000 stripboeken had. Dat was heel erg natuurlijk. En toen kreeg je ook dubbelen, want je, ja, dat, je ruilde met vriendjes. En, en toen dacht ik in 1970, ja, maar ik heb zoveel dubbelen. En die kan ik niet meer ruilen. Ik ga een stripwinkeltje beginnen. En uh, toen was ik twintig. En dat was dan in Den Haag. De Panda je bestaat niet meer nu. jaar. Zou het wel ges... uw uitgeverij? Zou he, het wel nog wel de uitgeverij? Ja. Ja. <coughs> Sorry. En um, ja, dan, dat was hartstikke leuk. Want toen kon ik weer boekjes inkopen die ik niet had. Dus het trok mensen aan. En ik kon ook boekjes verkopen. Dus je kon je dan je verzameling daarmee aanvullen. Ja, dat was een slimme zet natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment komt dan het streven. Nu wil ik compleet zijn ook. Ja, dat is een heel triest geval, kan ik u vertellen. <laughs> Vertel. <laughs> dan zijn de artsen nog niet helemaal uit hoe dat nou gekomen is en wanneer het ontstaan is. Maar <laughs> ja op een gegeven moment heb je natuurlijk alle bug Danny's. En dan blijkt er nog een, een, een heel speciaal boek te zijn. Of dan blijken er ook Vlaamse zuscursten te zijn. Ik dacht dat ik gek werd toen, ik dus, toen mijn moeder van de markt kwam en De Witte Uil meenam. Dat, dat boek bestond niet in Nederland. En dat kan helemaal niet. Dat is zoiets van een Rembrandt ontdekken of zo. Ja, hè? Ja. Of een muziekstuk van John Lennon of zo... wat nog nooit iemand gehoord heeft. Dit is onmogelijk. En achterop dat boek zie ik dan staan de zwarte madame. En, en, en, en de koning drinkt. Ik, en die kennen werd... u ook allemaal nee, die niet? die bestonden niet in Nederland. Dus ik had natuurlijk de Nederlandse Suske en Wiskus. Nou ja, langzaam ga je zoeken. Dan ga je naar Antwerpen toe, winkeltjes aflopen. En dan blijken er dus nog veel meer te zijn. En het was een heel vreemd soort Nederlands. Vlaams wist ik later. Met gij en zo en... en ja, hele vreemde woorden die wij niet gebruikten. Dus dat was een fantastische ontdekkingsreis. Nou ja, en van het een kwam het ander, dokter. En ja, <laughs> en zo heeft u die grote strip, ja. de stripverzameling. Hoe betaalde u dat allemaal? Want zo'n ja. zo stripwinkeltje ja. lijkt me nou geen vetpot. Nou ja, je koopt het in. En dat is natuurlijk altijd minder dan wat je ervoor zou vragen. En... Ja, op een gegeven moment vroeg je wel een rijkstaalder dus 2,50 euro. Dat is 1,10 euro ongeveer tegenwoordig. Ja. Voor een stripboek. Ja, dat was natuurlijk schandalig. Maar je betaalde dan maar twee kwartjes. Dus dat ging nog wel. En zo bouw je dat op. En later werden die prijzen ook wat hoger. Ik ben toen ook een stripcatalogus gaan maken. Uh, in 1974. Ik ging mijn, mijn eigen stripboeken beschrijven. Met een zwart-wit fotootje erbij. Want ik dacht, ik moet het nou wel eens op orde hebben. Ik moet weten, wat heb ik nou wel en wat heb ik nou niet. Ja. Een soort aanstreefboekje. En dat werd dan de stripcatalogus. En toen dacht ik, ja, één exemplaar laten drukken, dat gaat niet. Dus heb ik er 2000 laten drukken. En die waren een jaar later op, die waren uitverkocht. Dus er zijn meer mensen zoals u. Ja, dus, en dat was een hele grote ontdekking. Want ik had ook, eh, blijkbaar een goede zet, ook de, de waarde van elk stripboek erbij gezet. En eh, ik dacht, dat is handig, want als je het wil verzekeren of, of je wil ruilen, dan heb je in ieder geval een indicatie. En dat bleek dus een gouden greep, want daardoor wilde men ook de volgende editie hebben... om te zien of die stripboeken van hen, van de verzamelaars meer waard geworden waren. Wat mij helemaal niet interesseert, want het gaat mij om de beschrijving van het boek... en, en de editievorming en het bezitter van, en het, en het bezitter van natuurlijk. Ja. Dus, maar dat, en zo is het gekomen. en Nu ben ik aan de tiende editie bezig. Uh, die over een paar jaar uit moet komen. En, en hoeveel uh, banden telt de catalogus inmiddels? Nou, dit wordt één, één deel nog. Ja? En, maar daar staan niet alle foto's in kleur. En dus mijn volgende stap is... Dat is een jongensdroom. Ik wil alle 70.000 boeken in kleur fotograferen en, en opnemen. Kijk, dat is, <laughs> dat is de volgende stap in de verzabelwoede. Uh, ja, en dan wat... doe ik ook iets nuttigs met de collectie. Hè? Dan, bedoel, dan leg je iets vast. Mm -hmm. Dat bestaat. Cultureel erfgoed mag ja, je het noemen. Ja. En dan leg je het vast voor het nageslacht. Je beeldt het af, je beschrijft het. En dan heb je niet voor niks geleefd. Uw vrouw stond uh, achter de toonbank in de, in de stripwinkel. Nee. Um, was zij ook een beetje een stripliefhebster? Nee, nee, nee, nee. Ze was heel gezond. En uh, ze las wel eens een stripboekje, maar... Vrouwen hebben wel wat anders aan haar hoofd, denk ik. Ja, ja, die vonden het... kindertjes en zo. Ja, en, ja. Nou ja U heeft ook kinderen? Ja, ja, ja, ja. En die waren ook zo enthousiast over de strip als hun vader? Nee, hoor. Nee, helemaal niet. Gewoon. Uh, gewoon wel eens een stripje lezen. De, de, de Tina voor de meisjes en de Donald Duck voor de jongens. En voor de jongen. En uh, ja... Nee, dat, die waren helemaal gezond. Dus, ja, ja, ja, ja. Ze hebben niks mee. Ja, u, waarbij u zichzelf dan als ongezond afficheert. Dat zou, <laughs> zouden mijn woorden niet zijn natuurlijk. Maar hoe ging dat? Want was u iemand die de hele dag voor, voor, voor die verzameling leefde? Of was u ook nog een gezellige vader en een gezellige ja, mag uh, echtgenoot? Mag ik wel hopen, ja. Had u daar nog tijd voor? <laughs> jawel, jawel natuurlijk. Maar ja, je moet hard werken. Je bent dan zelfstandig ondernemer. Nou ja, hè, dus je hebt een winkeltje. Dus dan moet je toch, ja, dat is uh, zeven dagen per week werken. Maar ja, goed. Dat moeten veel mensen, als je een viswinkel hebt, moet je dat ook doen. Ja. Ja, en, uh, dus dat is niet zo erg. En het was ook mijn hobby, dus ik, dan hou je het vrij lang vol. Ja, maar en, is, uh, is dat de plek waar u zich het meest gelukkig voelt tussen uw verzameling? Of, of de winkel bestaat inmiddels niet meer, maar ja. vroeger in de winkel? Ik moet bekennen, de, die winkel is nu twaalf jaar dicht. Dat ik nog regelmatig s'nachts droom dat ik in de winkel sta. En heb ik het geweldig naar mijn zin. Dat vind ik zo leuk, dan, dan, dan, dan leef ik helemaal op in mijn droom. En waar, waarom Heel heeft u gepart. die winkel dan van de, haal, van de hand gedaan? Ja, 30 jaar. Het is zoiets als 30 jaar een, een, een bepaald bedrijfje uitvoeren. En op een gegeven moment heb je het wel gezien. Van, wilt u er een tasje om? Heeft u een wisselgeld? Weet je wel? Ja. En mijn vrouw had er ook helemaal geen zin meer in. Die was ja, dat zat? Echt, echt zat. Die, al die vervelende mensen. Want op een gegeven moment gaat dat tegenstaan. Er waren ook hele aardige en lieve mensen bij hoor. Maar... Ja, nee, zij had het wel gehad na 30 jaar. Ja, ja, en dat dus kan ik me best voorstellen. Ik heb ook geen, geen moment spijt van gehad dat we ermee gestopt zijn. Nee, zij was de eerste die er uh, uh, eigenlijk uh, klaar mee was? Ja. <laughs> met, met de rol van winkelier? Ja, ja dat had ze helemaal gehad. En uh, goed, dan op een gegeven moment ga je dus zeggen... Nou, oké, okay, dan gaan we... Uh, geloof ik geloof het, in november besloten we dat of zo. Dan zijn we, nou, dan gaan we uh, uitverkopen. Kijken wat we kwijt kunnen. Dus eerst 25% korting. En 1 januari ging je dan 50% korting. En 1 maart 80% korting. Want die rommel moet de deur uit. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is gelukt. En, en de laatste week kwam er dus iemand die zegt... zeg, wat moet je nou nog hebben voor, alle, voor de rest? En die heeft toen alles gekocht. Ik geloof 50 dozen of zo. Tot het laatste krantenknipseltje. En de posters en de hele Rimram. Totaal lege winkel. Fantastisch. Dat was, Geweldig. dat was een mooi moment, maar nou, als u ja. erop terugkijkt... dan mist u die winkel, uh, ja. nou, s'nachts, ja. als u, als ja. u ervan ja. droomt. Ja. Maar waar, waar is die verzameling nu dan? Want dat pand, bestaat dat nog wel, dat winkelpand? Nee, dat, we zijn verhuisd. U bent ook verhuisd? Een okay. aparte bibliotheek gebouwd, ja. ja, ja, ja. Een aparte, gebouwd? Ja, dat was een, een garage. Ja? En daar is dus uh, de betonnen vloer natuurlijk gestort. Daar uh, moesten heipalen in, want... Zo'n collectie weegt 45 ton. Ja, dat zet je niet dat, op zolder. Dat zet je niet op zolder, dan krijg je nee. last met de buren. En uh, ja, dan hebben we dan uh, heipalen in laten trillen in die grond. <laughs> en dan gewapend beton, 16.000 kilo gewapend beton laten storten. Dat moet natuurlijk helemaal uitharden. Geweldige ervaring om dat mee te maken. Dat ja. Ja, is echt leuk. En daar staat dus, maar het is bij uw huis... Het is ja, in de buurt van mijn huis. En, en, uh, ik noem me niet precies waar het staat, maar dat hoeft nee, dat niet. Nee, dat begrijp ik. Maar, dan, maar van die draaikasten, enfin, dat ziet u dan ook op het filmpje. Op het filmpje, ja, precies. Ja, en dan, dan kan je dus heel veel uh, volume op een heel kleine, kleine oppervlakte kwijt. Klimaatbeheersing, alarm. Klimaatbeheersing, op, alarm, de hele Mikmak. Ja, ja, ja want ja. het is een, een rijke, rijke collectie. Dus eigenlijk een huis gebouwd voor uw collectie. Als je het zo zou mogen uh, uh, uh, verwoorden. Het leven is niet eenvoudig, meneer. Nee, neemt, u, ik, neemt u dat maar voor mij aan. <laughs> Zeker niet voor een strip verzamelen. Maar als, als ik uh, u in uw ogen kijk, dan geloof ik toch dat het, het allemaal wel waard is. Ik heb er nog geen hinder van. In nee, nee, nee, precies. Ik geniet er elke um, dag van. U geniet er elke dag toch van, van, van die verzamelen. Wat gaat u dan ook wel eens even naar, naar dat huis toe? Gewoon voor uzelf? Elke dag uh, werk ik er, erin en daarmee en daaraan. En wat, wat doet u dan op zoek? Nieuwe strips uh, die dan uitkomen, uitzoeken. Anderhalfduizend nieuwe strips per jaar. Ja. Die komen dan elke maand En die binnen. koopt u ook allemaal is... natuurlijk. Ja, die krijg ik dan van mijn hofleverancier... een bepaalde stripwinkel in Nederland. In Leiden, ik mag het niet noemen geloof ik. <laughs> en, uh, ja, die, en die zorgt ook... als hij van mijn boek maar, maar één exemplaar bemachtigen kan... want sommige oplagen zijn heel klein... dan is dat altijd voor mij. Dus ik ben altijd de e nummer één voor de strips. Ik mag alles leveren. Mm -hmm. En uh, ja, dan ben je zeker verzekerd van... Uh, van de volledigheid. En dat is natuurlijk belangrijk. Ja, dat is belangrijk, want u, u was volledig... en wil ja. dat natuurlijk ook blijven, zeker als het gaat om uh, nieuwe, nieuwe boeken... en nieuwe uitgaven die op de, op de markt komen. Nou, kende u Martin Toonder persoonlijk? Dat, dat, dat zei u al, u heeft hem een paar keer opgezocht. Hij heeft uh, ook uh, boeken gesigneerd. En uh, wij hebben een uitspraak gevonden van Martin Toonder waarin hij zich uitlaat over verzamelen en verzamelaars. Luister even mee. Ik heb dus een tijd geweest dat ik me erg hechtte... aan alle dingen die ik verzamelde, eh, boekenverzamelingen, verzamelingen. Eh, Schilderijen. Aller, allerlei dingen, allerlei dingen. Dingen uit de oude tijden. Oude overleveringen. En hoe langer, hoe meer ga je, daar, ga je daarvan af. Dus eigenlijk betekent het niet zoveel. Eigenlijk is alles hetzelfde. Het is allemaal materie. En vergankelijk. Ontroerend, hè? Ja, mooi, hè? Ja, dat vind ik toch zo ontroerend. Allemaal Hier is al 90 materie geweest, en vergankelijk. Ja, maar dat, toen dacht ik, ja, Martin, als je, als je dat nu zo zegt... je bent 90 jaar geweest, je, je eerste vrouw is overleden... Je tweede vrouw is overleden. Drie van je vier kinderen zijn overleden. Je kan niet meer tekenen, want je hebt artrose aan je handen. Je zit in het Rosa Spierhuis. Je mooie landhuis in Ierland heb je moeten verlaten, want het ging niet meer. Dat je dan dus gaat onthechten. Ja, dat dank je de koek ook. Natuurlijk ga je dan onthechten. Dat is, dat is heel gezond. Je kunt het allemaal niet meer mee torsen. Tors niet mee wat te zwaar is. Maar dit is misschien wel wat, wat u ja. op een gegeven moment ook gaat zeggen. Over die ja, enorme collectie. Ja, ja. Want het blijft, hoe mooi die collectie ook is. Het blijft allemaal materie. Het, het blijft is allemaal vergankelijk. vergankelijk. En daarom, ik ben er ook al... Er is een paar jaar geleden een instituut opgericht. Het Nederlands Instituut voor het Beeldverhaal en de Boekillustratie. Het Nibbi. En dat het uh, bestuur daarvan heeft ten doel om de collectie Matlaas... zoals we dat allemaal noemen, onder te brengen... Uh, en veilig te stellen voor de toekomst. Dus zij zijn bezig aan onderhandelen met de overheid... dat die de collectie overneemt. Ik moet natuurlijk wel mee kunnen blijven werken... en dat die dan wordt opgeslagen in het Mermanno Westrenianum... dat museum de in Den Haag. Het museum voor het boek. Het, uh, het oudste museum, boekenmuseum ter wereld trouwens. En dat leek me zo geweldig om dan... Als ik kijk, ik ga natuurlijk een keer dood hè, tussen nu en ooit. Godzijdank zou ik bijna zeggen. De reis is al besproken, alleen de vertrekdatum is nog niet bekend. En uh, ik heb het nog eens nagemeten, maar het past niet in mijn kistje. Al die boeken. Dus dat, dat is, daar moest ik in één keer vanaf. En nu, nu zijn ze dus bezig om die collectie dan in veilige handen te brengen. Zodat over 100 of 200 jaar. Nog steeds mensen alle Nederlandse strips kunnen bestuderen. Ja, dat moet er gerust zijn. Dat zou toch heerlijk zijn? Ja. Maar dan heb je toch niet voor niks geleefd? Nee, en zo ben je de vergankelijkheid ook te slim. Ja, af, als het ware. Ja. Ja. <lacht> ja. Want hoe, hoe leerde u Martin Toon eh, eigenlijk eh, kennen? Want u was, was echt bevriend met hem. Hij heeft wel eens gezegd, Hans Matla weet nee. bijna alles over mij. <lacht> het was wel een heer. Af en toe deed hij hele leuke en vriendelijke uitspraken. En dat, ja, hij meende het ook een beetje. Maar ja, dat was natuurlijk groot. Um, ik heb hem leren kennen, ik denk in 1974... toen ik meewerkte aan de bommelbibliografie van Henk Mondria. En uh, nou ja, dan krijg je ook contact met Martin Toonder. En, uh, en in 1989 ben ik gaan vragen of ik dus die bommels mocht gaan uitgeven. Uh -huh. Stoute schoenen aangetrokken, die had ik al een tijdje staan en uh, naar Amsterdam gegaan, naar Hotel de L'Europe waar hij dan uh, zetelde, als hij in Nederland was. En daar zat dan zijn uh, rechterhand, mevrouw uh, Carla Bak... zijn echtgenote, Fini Dik was er toen nog... en de directeur van de, de, de Martin Toner-studio's. En toen heb ik gezegd, meneer Toner... ik wil graag een integrale uitgave van de bommelverhalen. Oh, oh, oh, is dat uh, nodig? Want er zitten toch veel verhalen bij die niet zo goed zijn... Ja, dat is misschien wel zo, maar het vervelende is dat... U kan het niet beoordelen en ik kan het niet beoordelen. Maar over honderd jaar moeten mensen het kunnen beoordelen. En dat kan alleen maar als het niet alleen in een krant staat... want die kranten zijn vergankelijk, die verteren en dat raakt zoek. Uh, maar dan moet er een mooie uitgave zijn... waar alles op de beste manier is gereproduceerd. Ja, wel, ja maar dan wil ik toch wel daar nog een oogje op houden en redactie en. Nou ja, bompel de En Na anderhalf jaar toen kreeg ik een telefoontje van... we moesten het maar doen, meneer Matla. Zei toen nog meneer tegen elkaar. En nou, dat was natuurlijk geweldig. Ja, u, ja. u kon uw droom waarmaken wat dat betreft... en de bezige bij de eigenlijke uitgever van Bommel. Van toon liever gezegd. Ja, ja. die, die had geen bezwaar? Ja, ik, die, die hadden geen bezwaar. Die, die, of ze er nou enthousiast, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze dacht... ach. Die baardaap uit Den Haag. Nou, laat hij het maar eens proberen. Wij weten hoe moeilijk het is om uit te geven. Ja, en, en u, uh... u heeft de bundels, de, de banden uitgegeven. En die worden ook goed verkocht, hè? Die zijn uitverkocht, ja. Ja, dus wat ja, dat betreft ja, is er, is er ja, ja. dus ja. veel vraag naar geweest. Ook ja. naar die mooie, ja. uh, uh, meer verzorgde uitgaven van, uh, van die uh, bommelverhalen. U, u zei net, ja, uh, Marten Toder zei in dat gesprek daar... Uh, waarbij het uh, dan om ging of u die uh, verhalen mocht uitgeven. Ik weet niet of die verhalen allemaal nog zo relevant zijn... Um, toch blijkt, als je ze weer eens doorleest, dat ze vaak enorm relevant zijn. En ja. U heeft één verhaal meegenomen, een verhaal uit 1963... en dat heet De Bovenbazen. En als je dat verhaal leest, dan zou het zomaar nu geschreven kunnen zijn. Het is in de wereld ongelijk verdeeld. Sommige lieden hebben niets en anderen hebben alles. Wanneer men niets heeft, is het mogelijk om meer te krijgen. Voor dat soort is het leven eigenlijk een pretje... Maar iemand die alles heeft, is nooit meer blij wanneer hij wat ontvangt. In plaats daarvan moet hij altijd bang zijn dat hij iets verliest. Want dat is de enige mogelijkheid die er voor hem overblijft. Zulke stakkers leiden een kommervol bestaan, gevuld met zorgen en kwalen. En het wordt tijd dat hun stille strijd eindelijk eens onverbloemd in het daglicht wordt gebracht. Dit is de geschiedenis van de bovenbazen. Ook wel de bovenste tien genoemd. Om sterker te staan tegenover de hebzuchtige wereld... wonen ze in groepsverwant in de Gouden Bergen... omringd door voetangels, klemmen en schrikdraad. Daar leiden ze een grauw en vreugdeloos leven... dat ze spannend proberen te maken door hun bezittingen... steeds opnieuw onder elkaar te ruilen. Ja, het, is, het is alsof het Phenomenal. geschreven is naar aanleiding van ja. wat er de afgelopen eh, maanden en jaren is gebeurd op economisch gebied. Ja. Als je dan doorleest in dat verhaal, dan gaat het ook nog over eh, de, de, de ructiesloosheid... waarmee die grote tien de natuur eigenlijk aan zichzelf ja, ondergeschikt super. maken. Die bovenbaasen zeggen op een gegeven moment... ja, dat moet versleten en verbrand worden, verteerd en weggegooid, anders wordt er niet verdiend. Ja. Het is gruwelijk. Het is uh, roofbouw plegen op, de, op, op onze planeet. Het is verschrikkelijk. Want hoe verklaart u het ja. dat Toonder... Uh, en dit is niet het enige verhaal dat je zo weer opnieuw zou kunnen schrijven als het ware. Ja. Hoe verklaart u het dat Toonder kennelijk die, die tijdloze thema's zo haarfijn wist aan te voelen? Een groot man met een heel groot inzicht in wat er om hem heen gebeurde. En, en, en, en dat werd, werd ook gewaardeerd en het werd ook beseft door anderen. Want Gerard Reven bijvoorbeeld schreef in 1962 al aan Josine Meijer in Den Haag. Tom Poes is zeer grote literatuur. Nou, dat was er nog geen bezige bij, Pepebek verschenen. Stond alleen maar in de kranten. Mm -hmm. En die had dat dus door. Die, en Jan Wolkers heeft al het zo geroepen. Ja, die, toen hij de PC-hoofdprijs zou gaan krijgen. Ja, maar Martin Toner had hem al lang moeten hebben. Dus heel veel mensen beseften dat Martin Tooner een grote schrijver was. Een groot schrijver was. En dus ook tekenaar. Bent u het eens en, met Wolkers overigens? Absoluut. Ja, absoluut. Hij had die PC-hoofdprijs ja, moeten absoluut. krijgen. Ja, dan, ja, maar terwijl... is hij voldoende erkend bij zijn leven? Ik denk dat dat een beetje aan hem knaagde. Hij, hij, ja, hij had natuurlijk een eredoctoraat moeten krijgen, sowieso in de letteren. En, en, en misschien van een tekenacademie, een, een, een eretitel of weet ik veel. Maar ja, dat is, dat, het gek is omdat het stripverhalen zijn. En dat heeft tot, tot het eind van de vorige eeuw... heeft dat toch een, een soort een gevoel opgeleverd van... ja, maar dat is eigenlijk voor de kinderen. Er zijn ook strips voor kinderen, net als dat er uh, tekstboeken voor kinderen bestaan. Maar... Er zijn natuurlijk al allang volwassenen strips. En Martin Toner was een van de groten. Ja. Nou, nou is hij zeven jaar geleden overleden. Hè? Uh, je kunt je afvragen, wat is de toekomst van die, die met name die bommelstrips? Uh, is er nog toekomst? Want dat archaïste taalgebruik, dat vinden u en ik prachtig. Dat vinden onze generatiegenoten ja. prachtig. Alleen op een gegeven moment wordt dat misschien niet meer begrepen. Op dit moment zijn er natuurlijk hoopvolle tekenen. De, de uh, nieuwe uh, strip envelop die uitkomt, die komend weekend gepresenteerd wordt. En er is ook een, een, een uh, muziektheatervoorstelling te zien van de groep Opus One. Opus One uh, heeft al eerder een, uh, een ja. stuk van, uh, van Toner bewerkt, de Trullenhoedsters. Nu hebben ze de nieuwe ijstijd uh, bewerkt. En laten we even luisteren naar een klein fragment uit een van de liedjes uit uh, die voorstelling. Het heet De IJsschots en het wordt gezongen door de hoofdrolspelers Suzanne Segers en Roberto de Groot. En de laatste die speelt, jij wel, Heer Bommel. Voel me zo alleen, hoe leidt de smalle weg naar mijn eigen levenspad, de droom. uit de voorstelling De Nieuwe IJstijd van Opus One... gebaseerd op de gelijknamige bommelstrip van Martin Toner. Als u die voorstelling wil zien trouwens... vrijdag staat hij in Heerenveen, zaterdag in Zomeren en zondag in Breda... daarna toert hij nog tot en met 3 mei. Ik praat over uh, strips in het algemeen... maar vooral over de bommelstrips met Hans Matla... de Nederlandse grootste stripverzamelaar... heeft de complete collectie stripboeken en striptijdschriften... in het Nederlands vanaf 1858... Um, Welke verantwoordelijkheid ziet u nou voor uzelf om bommel en toner leven te houden? Dit is natuurlijk een mooie initiatief, zo'n theatervoorstelling. Maar op een gegeven moment zullen de mensen die, die opgegroeid zijn met bommel... gewoon ja, er niet meer zijn. Ja, ik denk dat het hetzelfde effect zal hebben als uh, Charles Dickens. Dat wordt nog steeds gelezen. Niet alles, niet zo'n hele oeuvre. Maar Charles Dickens wordt nog steeds gelezen. James Joyce wordt nog steeds gelezen. Uh, in Nederlandse schrijvers, Louis Couperes, toch meer dan 100 jaar geleden. Daarvan worden nog steeds veel delen gelezen. Een paar jaar geleden bij een bepaalde uh, uh, keten, een hele doos met, uh, met tien romans of zo van hem. Ik ben ook een, een couperus liefhebber en een, een geweldige. En ook verzamelaar, moet ik bekennen. Ja, ja. Maar dus nog dat, nog dat nog hoef je niet. Ja. <laughs> Daar hoef je dus niet voor te zorgen. Dat zorgt voor zichzelf. En mensen die een, een oeuvre scheppen dat van grote kwaliteit is, die hoeven niet bang te zijn dat ze uh, vergeten worden. Die worden honderd jaar later, 200 jaar later nog steeds gelezen. En toonder is een van die ja, hele grote. absoluut. En welke bijdrage wilt u daar nog aan leveren? Ik heb mijn best gedaan door zijn werk uh, toegankelijk te maken... En in een oplaag van 2.500... Uh, in onvergankelijke banden uh, te produceren... zodat het overal en ergens kan liggen. En dat ga ik ook met zijn andere reeksen doen... zoals de strip van de avonturen van Panda. Het burgermannetje dat steeds maar weer probeert een baantje te vinden... en dat, net als, een, net als veel Nederlanders, als, als een schlemiel eigenlijk... daarin uh, in straalt. En met uh, Rijnaard de Vos in de, vorm, uh, in, in de persoon van uh, Joris Goedbloed... die hem dan steeds in de maling neemt. En het is een fantastische... Fantastische rijks, dat worden dan weer 44 banden. En natuurlijk de, de verhalen van de kleine koning Hollerwijn. Uh, die, uit, uh, die steeds maar probeert daden te doen, maar dat mag hij niet. Hij mag alleen op zijn troon zitten. <laughs> <laughs> Met zijn tekenen van, van waardigheid. En dat is, dat is zo ontroerend ja, mooi. Ja, dat, zijn ja. ook, dat is een hele filosofische strip van Martin Toon. U, u bent op weg van Verzamelaar eerder uitgever te worden. U heeft het net <laughs> samen gedaan. Maar nu lijkt de nadruk in, in uw werk toch te liggen op, op dat uh, uitgeven van strips. Nou ja, Ik, ik wil iets nuttigs, m, iets nuttigs doen. Met, met, uh, met mijn verzameling. Uh, dus een catalogus maken... waarin gewoon alles is beschreven... Ja, ja. zodat je weet wat er bestaat. Want ja. dat, dat was er vroeger niet. En dan uh, de, de klassieke Nederlandse strips... zoals Bommel, Panda, kapi Koning Hollewijn. Dick Bos uh, ben ik aan het uitgeven. Kapitein de Rob heb ik uitgegeven. Uh, Erik de Noorman. Ik wil de klassieke Nederlandse strips... voor het nageslacht bewaren. En omdat ik natuurlijk zelf alles heb ook alle krantenverhalen enzovoort, ik, weet ik wat er bestaat... en wat ik moet zoeken om het compleet uit te brengen... zodat andere mensen er ook lol van hebben. Ja, nou, uh, nou is, is Toonder een, een van uw grote favorieten. Hè? Ja. Uh, literaire strips noemt u uh, de strips van Toonder. Maar wie is het beste tekenaar in het Nederlandse taalgebied? <lacht> is dat ook Toonder? Uh, nee, nee, ik denk dat dat Hans Kressen is, ja. Dat, en wie dat, is dat? Uh, Hans Kressen, tekenaar van Erik de Noorman. Die heeft... Uh, 76 verhalen of zo, 67 verhalen gemaakt van Eric de Norman. Maar heel veel meer hoor. Indianenreeks, uh, zoveel, verschrikkelijk veel strips heeft hij getekend en geschreven. Het is van een minder literair niveau. Het zijn veel meer avontuurlijke verhalen. Maar hij heeft wel een epos geschapen, met Eric de Norman vooral. En, uh, ja, maar zijn tekenstijl, daar kan hij niks aan doen. Hij is zo geboren, hij heeft een talent meegekregen van de engelen. En hij, alles wat die man wil tekenen, dat is... Volmarkt. Het is, ja, we noemen dat dan de Rembrandt van het Nederlandse beeldverhaal. En Martin Toner die zag dat onmiddellijk toen die uh, jonge Hans Kressen in de oorlog bij hem kwam op, uh, in Amsterdam bij de Tonerstudio's. En zijn eerste tekeningen liet zien. Toen zag hij onmiddellijk dat dit een groot talent was. En die heeft hem dus de kans gegeven om zich daar te ontwikkelen. Goed, na een jaar of twee uh, ging hij, maar hij was als, als, als uh, team, in een team konden niet functioneren. Dus als, dat ging, hij ging dan thuis werken. Maar ja, dat was geweldig. Het was bijzonder onder de indruk van de man. Ja, ja. dat is dus de grote tekenaar. We ja. hebben de grote literator besproken. Maar wat is nou uit die hele grote verzameling... Er liggen hier ook nog wat boeken op tafel. Uh, de strip die u het meest persoonlijk raakt. Dat is haast niet te zeggen. omdat Je, zou, dus je kan ook niet aan iemand vragen, wat eet je het liefst? Dat gaat niet, want dat hangt van je stemming af... dat hangt van het moment af, dat, van je humeur. Het is nu, uh, uh, eens even kijken, 11 over uh, half 1 in de nacht... de boeken die hier nu liggen. Welk boek zegt u, op dit moment... oh, <laughs> daar ben ik zo blij mee dat ik dat in mijn verzameling heb. Ja, dan moet ik toch zeggen, de steen van het land is... heb ik hier een eerste drukje, ook gesigneerd door Hans Kresse... toen hij nog leefde. Dat is het eerste verhaal van Erik de Norman. En uh, ja, dat, daar zou ik dan toch mee beginnen... Maar ja, ik heb hier ook de allereerste Suske en Wiske... eigenlijk nog de voorloper, Ricky en Wiske. Ook gesigneerd door de auteur, door Willy van der Steen. Ook al dood. Iedereen gaat dood tegenwoordig. Ja. Het, het heerst. Ja, dat, op zich is dat geen goed verhaal. Maar het is wel het begin van een enorm oeuvre. En waar was Suske dan in dat boek? Suske was er nog niet, want die komt pas in het tweede verhaal tevoorschijn op Amoras. Op het eiland Amoras komt er een nazaat van Sus Antweroon. Ja, ja. En dat wordt, die gaat dan mee naar Antwerpen en dat wordt dan het vriendje van Wiske. En Ricky, die hier, dat is, die speelde eenmalig een rol in, in het verhaal Ricky en Wiske. Dat is het broertje van de Amoras. Dus dit broer. is de enige editie van een Ricky en Wiske strip. Nou ja, hij is later wel herdrukt in kleur en zo. Maar dit is de eerste originele uitgave. En is Ricky later nog wel eens teruggekomen in de strips? Eén keer? Nog, ja. nog één keer teruggekomen. Dat weet teruggekomen. Ik weet juist ja. nog één keer hebben we zijn... dat Weet u ja. ook precies? Ja, <laughs> dat kan ik ook niks zeggen. Maar zo'n enorme collectie, dan ja. kan ik me ook voorstellen dat je bij sommige boekjes denkt: ja, geen idee, maar uh, ik heb het. Nee, dat, dat is wel raar, als ik dan op het komend weekende dan op die stripdagen rondloop. Het idiote is dat ik een visueel geheugen heb. Ik kan geen gezicht onthouden, geen naam onthouden van mensen. Maar dan zie ik dus uh, tussen al die boeken... en dan denk ik, hé, hey, wat is dat? Die ken ik niet. Hé, hey. en dan haal ik hem eruit. Deze heb ik nog nooit gezien. Zo snel gaat dat? Ja, dat is iets. Uh... U weet precies van een kleur van een kaft... Of een, ja. of een tekening of een titel of een ja. uitgever of noem maar op. Ja. En daar vergis ik me toch zelden in, hoor. eerlijk gezegd. Ja. ja. Is de... Uh, stripwereld nog even interessant voor u als verzamelaar. Worden er ook door, door nieuwe tekenaars... Uh, uh, strikt ja. uitgebracht waarvan u zegt... Ja, dat is de ja. moeite waard om die toe te voegen aan de verzameling. Oh, Niet alleen ja, omdat ja. ik volledig wil zijn... maar ook ja. omdat ze kunnen wetijveren misschien wel... met Erik de Norman en met uh, Bommelstips. Het is anders. Hè? Het ontwikkelt net als muziek. Ik bedoel, nu zeg je een song van Elvis Presley... nou dat vinden oudere mensen goed. Hoewel mijn zoon van 25 vindt het ook fantastisch. Dus daar begrijp ik dan weer niks van hoe dat nou kan. Mm -hmm. Blijkbaar is dat dus toch goed genoeg. Maar je, je, als je op, daar op zo'n beurs... Rondloopt, dan zie je dus zoveel nieuwe strips. En ik moet bekennen, ik, ik, ik moet bekennen, daar zit zoveel goed materiaal bij. Wat dus is de naam van iemand waarvan u zegt daar verwacht ik veel van? Nou, ik lees het niet veel hoor, de nieuwe uitgaven. Maar nou ja, net is de dik bril overleden hè, van professor Palmboom. Dat is natuurlijk ook alweer weer 20, 30 jaar oud. Maar dan zit ik dat te bekijken en denk ik, jee, dat is toch wel goed hoor. En, en ja. Je zou dan die, die, die beurs moeten aflopen. En dan zie je zoveel nieuwe dingen. Ook wat uitgeverij Sylvester uitgeeft. Uit Frankrijk, uit Italië. Um, ja, het is, het, het, het is verbazingwekkend. Ik moet wel bekennen, ik heb niet zoveel zin om die allemaal weer te lezen. Nee, dan denk ik nee. Maar ze passen wel in de verzameling. Het moet wel in de verzameling. En het is, het is voor een andere generatie. En dat, dat vind ik wel belangrijk. Het ontwikkelt zich voort. Net als dat je natuurlijk in de muziekhouse... en, en weet ik veel wat mm -hmm. muzieksoorten had. Die boeien mij ook niet. Maar ik vind het wel fantastisch dat het dus ontstaat en groeit en een publiek heeft. U gaat er weer naar op zoek tijdens de stripdagen... komend oh ja. weekend in Gorkum. Stripverzamelaar Hans Matla heeft 70.000 stripboeken... en 100.000 striptijdschriften in zijn verzameling. Dank dat u hier wilde zijn uh, vannacht. Het was bij een voorrecht met u uh, te spreken... en uw uh, verzameling Dat was een heel klein stukje daarvan te mogen zien. En ik ben benieuwd wat u nou thuis verzamelt... waarop uh, zich uw verzamelwoede richt. U kunt ons bellen 0800-1121... Mailen kan naar casa en vindt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 Je vandaag nog iets? Ik geloof het niet. Doe vast de goed aan moeder. Dag, koning. Dag, meneer Wigbold. Ik wilde eigenlijk vanmiddag wat vroeger naar huis, omdat mijn vrouw ziek is. Dat moet u aan meneer Balk vragen en anders aan me voor gaan. Ja, maar die zijn er niet. Die komen nog wel. Commissie. De heer Beerta legde op 30 september... zijn functie van directeur van het bureau neer. In verband daarmee nam hij tevens ontslag als... Secretaris-penningmeester van de commissie. En werd hij benoemd tot lid. In zijn plaats werden als penningmeester de nieuw benoemde directeur, dokter JC Balk. En als secretaris het hoofd van de afdeling Volkscultuur, de heer Koning, aangewezen. Morgen, wil jij in je jaarverslag een klacht over de ruimte opnemen? Ik ga daar wat aan doen. Jawel. Mooi. Houden we eigenlijk nog een stafvergadering over het jaarverslag? Nee. Waarom? Omdat we dat altijd doen. Ik ben niet van plan om daarmee door te gaan. Als ik iets heb, dan deel ik dat wel mee. Koffie. Of wie is die kerstkrans. Van Bavelaar. Dat is aardig. Overgehouden van de kerstmaaltijd. Wat heeft uw vrouw eigenlijk? Griep. Dus ik kan ook nog de huishouding doen. Hm. Mm. Lekker. Dat moet je afwachten. Wat aardig om op kerstkrans te trakteren. Ja. <laughs> ik, ik dacht, dat moet toch iets feestelijk zijn. En met al het jaar krijgen we oliebal. Ach, meneer Slostra, dat moet je toch niet verklappen? Iedereen weet het toch al. Maar meneer Koning wist het in ieder geval nog niet. Dat kan zijn. Maar wat doet dat er nou toe? In ieder geval vind ik die kerstkrans lekker. Ha! Oh, ben je daar? Is Beerta er niet? Nee. Is moeder er al? Ja, we komen net binnen. Dag Maarten. Doe moeder de groeten. U moet de groeten hebben. De groeten terug. Je moet de groeten terug hebben. Dank je. Wat ben je aan het doen? Het jaarverslag. Schiet het op? Nog niet erg. Maar je kunt toch zeker gewoon het jaarverslag van het vorig jaar overschrijven? Nee, dat kan niet. Het moet anders. Waarom moet alles toch altijd anders? Ja, zo ben ik nu eenmaal. We hebben een stukje kerstkrans gehad. Van Balk? Nee, van juffrouw Bavelaar. Oh, ik dacht al. Dat zou wel gek zijn. Griezelig bijna. Ja. Mag ik Maarten ook even? Mijn moeder, wil je ook even spreken? Dag, Maarten. Dag, moeder. Zou je zoet zijn? Dat was ik wel van plan. Mooi zo. Hebt u een goede reis gehad? Ja hoor. Het kind stond aan het station, dus dat was wel allemaal in orde. Goed zo. Het kind wou je oog nog even spreken. Dag. Dag moeder. Daar ben ik weer. Heb je verder nog iets? Nee. Verder heb ik niets. Nou, dag. Dag. In zijn plaats werden als penningmeester de nieuw benoemde directeur Dr. J.C. Balk... en als secretaris het hoofd van de afdeling Volkscultuur, de heer Koning, aangewezen. Ben je aan het werk? Ja, Dan nou ga je gang. Ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik ben bereid het bedrag voor één vetbol... aan de Actie voor de Vogels bij te dragen. Niet omdat ik het ermee eens ben, maar omdat ik het zo aardig van meneer Slofstra vind... dat hij er zo moeite voor doet. Reken dat dan maar met hem af. Maar jij hebt er toch ook aan bijgedragen? Jawel, maar anders wordt het zo ingewikkeld en Slofstra heeft minder dan ik. Goed, dat zal ik dan doen. En in de tweede plaats wilde ik het toch nog eens over de inhoud van de map feesten hebben. Want ik kan me toch niet met het standpunt verenigen... dat daarin alleen gegevens over oude feesten worden opgeborgen. Daar wil ik wel over praten, maar niet nu. Ik moet eerst mijn jaarverslag schrijven. Want als je alleen gegevens over oude feesten opbergt... dan vind je straks geen informatie over nieuwere feesten... zodra die voor ons werk van belang zijn geworden. Dat worden ze niet, omdat hun verspreiding tegenwoordig heel anders gaat. Dat zou ik dan toch eerst nog wel eens bewezen willen zien. Goed, we zullen het erover hebben, maar eerst mijn jaarverslag. In principe is er namelijk geen verschil tussen een oud en een nieuw feest. Nee, maar eerst mijn jaarverslag. Dan houd ik zolang die knipsels nog maar even apart. Goed. Ik wil met je rijden langs de roze rood. Maar je mag niet schrijven. Ik ben immers bij je. En je bent al groot. En je bent al groot. Balk maakt er bezwaar tegen dat ik nog nieuwjaarskaarten verzend... nu ik hier niet meer werk omdat ze dan niet weten wie je directeur is. Ja, zoiets denk ik. Hoe moet dat nu? Want ik krijg nog wel nieuwjaarskaarten... en die zal ik toch moeten beantwoorden. Uh, hoeveel verstuurt u er anders altijd? Toch Wel. Tachtig? Misschien wel honderd? Ik zit nog in allerlei commissies natuurlijk. En die kaarten van het bureau zijn daar nu juist zo handig voor. Want daar staat ook de naam van het bureau op. Anders weten ze nog niet eens van wie die komt ook. Uh, hoeveel van die mensen vallen onder mijn afdeling? De meeste. Schrijft u die dan in ieder geval en geeft u ze dan aan mij... dan zet ik mijn naam er ook op. Zou Balk daar dan geen... Bezwaar tegen hebben. Nee, tuurlijk niet. Ik mag er wel nieuwjaarskaarten versturen. Nou, op jouw verantwoording dan. <laughs> ik ben er natuurlijk wel blij mee. Het plechtige ogenblik is aangebroken dat ik u zo graag. Dames en heren, kinderen en kleuters, in heel Nederland. Al het goede zou willen wensen voor het komende jaar. En als ik u dan één wens zou mogen toeroepen, dan zou het deze zijn. Ik wens u dat in het komende jaar al uw werkdagen op een erkend christelijke feestdag mogen vallen. 1966. Ik heb een tekening gemaakt voor je verjaardag. Wat leuk. Kijk eens. De slak van Frans. Vind je hem leuk? Ik vind hem ontzettend leuk. Verdomd knap. Die appelschil ook. Houdt hij van appelschillen? Ja, appelschillen vindt hij lekker. Wil je koffie? Ja, graag. <tie> Hoe gaat het nu? Wel goed. De moeder van Nicolien zegt dan, dank je, je moet het goed hebben. Ja, zoiets. <laughs> ik ben maar eens bij Van der Meer geweest. Waarom? Om die mevrouw Koppenjan. Ik heb pillen gekregen om een libido te sturen. Dat was nodig. Anders kom ik nooit van eraf. Jij vindt dat verkeerd? Ach, verkeerd... Als ik geen pillen neem, zit ik de hele dag aan te denken. Het zien van een fiets brengt me al in de war. Als ik haar schrijfmachine hoor, word ik helemaal gek. En als ze één woord tegen me zegt, loop ik daar de hele dag mee rond te draaien. En als je zo'n pil neemt, dan heb je dat niet? Nee. Hoewel, laatst had ik een pil genomen... en toen heb ik toch nog half en half afgesproken om met z'n tweeën een tuin te nemen. En dan heb ik meteen weer allemaal fantasieën over s nachts samen slapen en zo. In de vrije natuur? ja. Maar dat deugt natuurlijk niet. Vind je ook niet? Voor mij mag het, maar ik ben onze lieve heer niet. Nee, dat ben ik zelf. <lacht> Frans gebruikt weer pillen tegen zijn libido. oh ja? Tegen mevrouw Koppenjan. Het begon me allemaal weer een beetje over het hoofd te lopen. En werkt dat dan? Ja, als ik een pil neem, dan kan ik rustig haar fiets zien staan... zonder dat er iets gebeurt. Wat gek. ja Ach, als het nou helpt, dan heb ik daar niet zulke problemen mee. Ik was er van plan om me anders maar weer ziek te melden. Ziek melden, dat is ook zoiets. Ja, daar ben jij tegen, hè? We hebben nu een conciërge, die meldt zich ieder ogenblik ziek. En als hij zelf niet ziek is, dan wil hij vroeger naar huis omdat zijn vrouw ziek is. Zo'n man zou iedere dag meteen bij het opstaan een pak ransel moeten hebben. Met een stok. Dat vind ik, om je de waarheid te zeggen, nogal fascistisch. Ja, ik ook. En ik ben het er ook helemaal niet mee eens. In die dingen ben ik een fascist. Ik kan me niks verdommen. Daar ben ik een rare in. Nou ja, ik kan hem wel voorstellen. Ik heb dat ook wel. Maar alleen als het andere betreft. Ja. Nou, ik heb het niet. Ik vind het heel erg om zo te praten... Stel je voor dat die man echt ziek is? Die man is niet echt ziek. Het is een charlatan en een profiteur. Dat ik van de eerste dag af gezien. Ik heb met zo iemand geen medelijden. Maar hij heeft toch hoofdpijn? Dat zegt hij, maar ik geloof er geen barst. Want, trouwens, hoofdpijn. Ik heb elke ogenblik hoofdpijn en dan kun ik nog wel naar je werk. Je blijft ook wel eens thuis? Ja, als ik scheel zie van de hoofdpijn, als ik zo'n hoofdpijn heb dat ik moet overgeven. Misschien heeft Wichbold het ook wel. Ach, wat, een man met zo'n hoofd. Die man heeft geen hoofdpijn. Die weet niet eens wat hoofdpijn is. Wist jij dat Beerta nog nooit hoofdpijn heeft gehad, die weet echt niet wat hoofdpijn is, zegt hij. Geloof je dat? Ach, dat zegt hij misschien maar. Kan. Zoals hij ook zegt, dat hij nooit vakantie neemt. <laughs> Het beta-fascisme. Misschien moet je wel heel leeg zijn om geen hoofdpijn te hebben. Ja. Ik heb ook nog geprobeerd om een oor te tekenen. Van jezelf? Nee, van mevrouw Koppenjan. Waarom een oor, hebben jullie dat dan niet, dat je belangstelling hebt voor oren? <Gelach> ik geloof het niet. Je hebt zo weinig variatie in oren. Ze kunnen uitstaan, zoals bij Klaas. Ze kunnen ook nog gekrukt zijn. Lange lellen, geen lellen. Maar dan houdt het toch wel op. Ze typeren niet erg. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel... De sensatie bij het zien van een oor, het gevoel van verrassing. Want eigenlijk is een oor iets heel vreemds. Elk lichaamsdeel is vreemd. Behalve de ogen misschien? En toch heb ik het gevoel dat het heel plezierig zou zijn als het me lukte. Wat zou dat betekenen? Dat heb ik me ook afgevraagd. Kinderen tekenen meestal geen oren. Wel een hoed of een pet. Wel een heel klein hoedje, maar geen pet. Nee, een pet is te moeilijk. Maar oren roepen toch ook psychische spanningen op? Ja? Anders zouden mensen zich toch niet aan hun oren laten opereren? Nee.